Het waterpeil van de Rijn in Duitsland blijft dalen, verwachten de deskundigen. Er valt nu wel weer wat regen, maar dat is onvoldoende om het water weer te laten stijgen. De water- en scheepvaartdienst in de stad Bingen sluit zelfs niet uit dat het laagste record uit 2003 wordt gebroken. Bij de plaats Kaup is de vaardiepte nog maar iets meer dan anderhalve meter. Ook in Nederland, bij Lobit, ligt het waterpeil van de Rijn dicht bij het record uit 2003.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 De afgelopen twintig jaar had de VS geen ambassadeur in dat land. Ook willen de Amerikanen Burma opnemen in enkele hulpverleningsprogramma's. Het is voor het eerst in meer dan vijftig jaar... dat er weer een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken in Burma is. De bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht... is voor een periode van twee jaar herbenoemd, maar tegen een lager salaris. Vanaf januari wordt het salaris van voorzitter Yvonne van Rooij... verlaagd naar de Balken en de Norm... Van Roy besloot zelf haar salaris te verlagen. naar eigen zeggen vanwege de maatschappelijke discussie over topinkomens in de publieke sector. In het jaarverslag van de Universiteit Utrecht staat dat Van Roy vorig jaar 260.000 euro bruto verdiende. De balk en de norm lag in 2010 ruim 60.000 euro lager. Het Koninginnedagfeest van Radio 538 in Amsterdam wordt volgend jaar eenmalig bij de RAI gehouden. Burgemeester Van der Laan wil niet dat de manifestatie nog langer op het Museumplein plaatsvindt.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 ANB verkeersinformatie. Tot nu toe is het een normale avondspits. De meeste files staan bij Amsterdam en Utrecht. Wat opvalt zijn de wat langere files op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Nu al 12 kilometer langzaam rijden tussen Bussum en knopend Hoeverlaken. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij de werkzaamheden bij Hoogmade 6. Op de A10 is het nu wat drukker. A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 6 kilometer. De andere kant op richting Amersfoort. Tussen Slotermeer en knopend Amstel zelfs 10.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 Zo'n blok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u op Radio 1 met zometeen ons panel Klinkende Munt. Daarvoor zitten hier in de studio al financieel-economisch journalist Roel Janssen... en beleggingsexpert Hendrik Meesman. Die komen zo aan de beurt, maar niet uh, voordat ik het woord heb gegeven... aan collega Fred Stroobans voor Eurobureau, het laatste nieuws van het Eurofront. Uh, uh, het, de, de crisis lijkt echt wel in dieptepunt beland. Fred, jij ziet er ook een beetje tobberig, doemerig uit. <laughs> ik kom zo ik was, net uit Brussel. Gisteren in Brussel in de wandelgangen van het Europees parlement... van de zogenaamde kleine plenaire. Dat is wat ze in Straatsburg niet kunnen. Dat doen ze dan in Brussel één keer om de zes weken of zo. En er staat nu in de wandelgangen staat de Oostenrijkse kerstboom. En er werd door de Oostenrijkers een beetje veel te zoete uh, gluwijn uh, geserveerd. En uh, heel veel Europarlementariërs kuierend in de, de wandelgangen. En er, er hangt nu echt een doemsfeertje. Van wat gaat er in godsnaam gebeuren? Er zijn al twee toppen geweest, weet mm. je wel, uh, in Brussel. Maar het heeft allemaal heel weinig... Uh Opgeleverd. En wat mij opviel is dat iedereen, de onder onsjes van uh, Merkel en uh, Sarkozy, goed uh, zat is. Ja? En van: Nou ja, weet je, het, het, zij komen bij elkaar. Uh, men heeft de indruk dat het uh, boven de hoofden heen gebeurt van de andere landen van de eurozone. Maar dan bijvoorbeeld die wat kleinere landen, maar ook niet alleen kleine landen. Bijvoorbeeld ook Polen, die niet tot de eurozone behoren. Uh, die vinden dat ze helemaal buitengesloten worden. Dus uh, het, uh, heel veel vrevel uh, daarover. Maar dan ook nog het feit dat het allemaal tot dusver weinig heeft opgeleverd. Oh, Alles mislukt. Ja, ja, levert dan toch geknasse uh, tand op. En laten we even luisteren naar Guy Verhofstadt gisteren in het, uh, in het uh, plenum. En die deed ook somber, maar die viel ze toch wel echt, uh, Merkel en Sarkozy, Hij frontaal. Is, uh, liberale voorman, hè? Aan. Ja, precies. Not of de It twee main players vandaag in European politics, de incapaciteit van Merkel en Sarkozy om met deze crisis te omgaan. Dat is de Eurocrisis van vandaag. Their incapacity to find a solution. En dat, dat ja. is geen woord Spaans bij. Nee, hun onvermogen, hun onvermogen om met deze crisis om te gaan. Dat zei hij. En dat is niet alleen zijn mening van rechts tot links. Ik hoor het ook bij het CDA, bij iedereen. Iedereen is het gewoon spuugzat. Mm -hmm. Maar dan? Nou ja, maar dan iedereen, iedereen wacht nu op de top van uh, volgende week. Uh, 8 en 9 december. Daar komen we opnieuw Merkel en Sarkozy met een plan. De, het, het zal deels gaan over de langere termijn. Dat uh, zijn dus verdragswijzigingen. Uh, ja, maar daar zijn we nu op dit moment ook niks mee. Het is niet onmiddellijk een brandweer. Maar waar dus nu op gespeculeerd wordt... is dat voor strenge begrotingseisen... dus het indikken van de eurozone... zeg maar een federaal begrotingsbeleid... dat in ruil daarvoor de Duitsers toch een oogje zullen dichtknijpen... als de Europese Centrale Bank toch zeg maar geld gaat bijdrukken, of de markten gaat helpen, nou, of obligaties. Over... Nou ja, goed. Maar het, en je, je raakt zelf het probleem aan. Tot dusver stonden dus de Fransen en de, de Duitsers daarover als kemphanen tegenover elkaar. En gisteren was in Brussel ook um, de Franse presidentskandidaat voor de socialisten, Frans, François Hollande, te gast in het Europees Parlement, uitgenodigd door de socialistische voorman uh, uh, van het Europees Parlement, de Duitse Martin Schulz. En hij gaf al onmiddellijk aan nooit akkoord te kunnen gaan met een autonome rol ook van het Hof van Justitie in Luxemburg dat op een bepaald moment straffen zou kunnen uitdelen aan, aan landen, landen die over de schreef gaan. En dat is nou precies iets wat Merkel wil, maar uh, Monsieur Hollande zeer zeker niet. Luister maar even. Je je. Que au nom du contrôle des budgets nationaux. Au nom de la coordination des politiques budgétaires, de justice européenne puisse être juge des dépenses et des recettes d'un État souverain. Kijk, hij zal nooit aanvaarden dat het Hof van Justitie in Luxemburg rechter speelt over de inkomsten en uitgaven van soevereine staten. Maar wat moeten we dan nou verwachten van die top? Hij zal dit nooit aanvaarden, dat het Hof het voor het zeggen gaat krijgen. Duitsland heeft al heel lang de hakken in het zand gezet... als het gaat om een grotere rol voor de ECB. Nou ja, ze zullen, dus, ja precies, ze zullen er toch uit moeten komen. Dus iedereen zit nu bang af te wachten of daar een soort deal gesloten wordt. Hè. Aan de ene kant strenge begrotingscontrole, centraal vanuit Brussel. Of dat nu de commissie is, uh, of uh, dat zijn de landen zelf, of dat is het Hof van Justitie. Hè, dus het legalistische standpunt van Duitsland. En dat daar in ruil Duitsland dan het licht op groen gaat, of het oogje gaat dichtknijpen. Hè, want ze wil het eigenlijk niet. Maar als de ECB dan ruimte krijgt om toch bijvoorbeeld obligaties op te, op te kopen, zoals de Amerikanen doen aan in de geldkraan open te, open te zetten. Nou, iedereen hoopt stiltjes dat dat gaat gebeuren. Maar de doemstemming blijft ondertussen wel. Oké, okay, Fred, dankjewel. ga meteen bij velen voorzitten naar uh, de leden van het panel Klinkende Munt. Ik zei net al even, Roe Jansen, financieel-economisch journalist en schrijver. Hartelijk Wat, welkom. Zo is het, ja. En Hendrik Meesman, belegging-expert en directeur van Meesman Index Investments. Ook welkom Hendrik. Als je dit verhaal van Fred hoort... het is nog niet eens zozeer het technische financiële verhaal... als wel uh, het politieke verhaal. Dan gaan we dan vol goede moed kijken... naar wat er uh, voor reddingsactie uit die top komt, Hendrik. Nou, ik denk dat we, als we dit zo horen... moeten hopen dat Sarkozy de maar die verkiezingen wint. <laughs> um, want dit staal, kijk, als je naar een muntje dat er mate van soevereiniteit zal moeten opgeven... is onontkombaar. Dat hebben we al gedaan tot op zekere hoogte. En als je die muntunie in stand wil houden, zal, zal je daar nog verdere stappen in moeten nemen. Um, dus ja, ik vond het standpunt van meneer Hollande gewoon uh, ja, volstrekt onrealistisch. Mm -hmm. Dus uh, laten we hopen dat hij het niet wordt. Okay. Hoe, als je dit ja, zo hoort? Ja, het is interessant. kijk Het Europees parlement... en dan meer in het bijzonder Guy Verhofstadt... dat zijn natuurlijk federalisten. Hè, die staan voor de grotere rol... van de com ja. communiteit, hè, de gemeenschap. En daar staat tegenover dat Merkel en Sarkozy... er eigenlijk intergovernementeel... dus als nationale landen bezig zijn... en zij eigenlijk de oplossing nu zoeken... Eh, met het, in het overleg tussen de regeringsleiders... straks op die top ook weer van 8 en 9 december. Ja, en dat ze daar in het parlement eh, van balen... er spuugzat van zijn, zoals Fred net ja. zei... dat kan ik me wel voorstellen. Maar ja, dat is de klassieke... Uh, conflict of, of botsing in, in Brussel altijd tussen de regeringsleiders, de raden van de, van de ministers aan de ene kant, de nationale lidstaten en de communiteit, hè, de gemeenschapsorganisaties, uh, het parlement en de commissie aan de andere kant. Dus uh, ik verwacht eigenlijk heel veel van die top. Ik denk Weel. dat het, uh, ja, ja absoluut, dat er heel veel gaat gebeuren. En ik ben het eens met Hendrik, dat, uh, wat Hollande zei over, over het Europese Hof, dat is een beetje gratuït, want volgens mij gaat het er eigenlijk over, maar misschien weet je het weet beter, Fred, het, uh, dat uh, de Europese Commissie of de Europese de Europese Raad die zeggenschap gaat krijgen... over landen die niet aan de begrotingsdiscipline voldoen. Dus het is wel makkelijk van Hollande om te zeggen... ja, het Europese Hof mag er niks van zeggen... maar die gaat er ook, denk ik, niks over zeggen. Ja, ik denk dat Hollande inderdaad wel accepteert... Hè, zoals nu voorzien is in die six-pack... dat de Europese oh, Commissie... Hè, die, Europese commissie uh, die sancties automatisch kan uitdelen. Maar er zit nog altijd een beetje een spleetje uh, tussen de deur... dat de lidstaten met een gekwalificeerde meerderheid... eigenlijk zo'n automatische sanctie ongedaan kunnen maken. En daarom dat Merkel in haar achterhoofd heeft... Van, ja, maar als we ook dat Hof van Justitie verantwoordelijk maken uh, in Luxemburg. Dan kan die het oordeel uiteindelijk treffen. En daar moeten de landen zich dan bij neerleggen. Dat is een uh, beetje de, haar de, idee. Er moet natuurlijk een grote mate ja. van automatisme komen in die begrotingsdiscipline. Want ja. an, de Duitsers zullen nooit toestaan dat de ECB zijn, uh, zijn geldpersen aanzet. Of zijn, uh, de luiken van de, van de kluis ja, dat openzet. Dat ik. En Fred dacht dus misschien wat, dat ze wat dat betreft dan toch wel een oogje toe zullen knijpen. Maar dat doen ze dat, pas dat als, als ze niet. zeker weten dat die begrotingsdiscipline in die zuidelijke landen op enige wijze is vastgelegd. Ja. En, dat, en moet uh, dat, uh, dat zullen ze echt waterdicht willen hebben. En daarom is die opmerking van Holland denk ik, niet realistisch. En hoe je dat dan nou precies vormgeeft is een tweede. Maar dat, dat, uh, het kan alleen maar waterdicht erg... zijn als er sancties ook daadwerkelijk sancties precies. zijn waar niemand ja. onderuit als kan. Als de mogelijkheid ja. blijft bestaan voor de regeringsleiders om in onderling overleg te, toch weer onderuit te komen. Dan gaan de Duitsers het denk ik niet ja, meer akkoord dus het Tenminste, Het zou in ieder geval een hele goede zaak zijn als ze dat ook niet deden. Wat vind jij? Vind ik, Dat vind ik. ja. Okay. Misschien ook nog één maar ja, ding ja. Maar ja, nee. ik, ik, ik, mag ik de, zeggen. Ik hoorde die negatieve stemming die er is. Um, ik moet zeggen dat ik voor het eerst in lange tijd misschien weer wat positiever ben. Ha, in die, zin, ha, ja, in die zin dat. Nou ja, dat, dat de, de, de, um, uh, de markt doet nu een beetje zijn werking doet. Nou, die doet wat de politiek wil. Precies. Wat we hebben gezien de afgelopen tijd is dat uh, de, de, de, de politiek inderdaad nalaat beslissingen te nemen. De markt zegt: wij hebben er geen vertrouwen in. Die rentes gaan omhoog in Italië, in België, in Spanje. En we zien dat Berlusconi, die maandenlang, jarenlang alles aan zijn laars lapte, eindelijk daar wat gebeurde in Italië doordat die rentes omhoog ging. Met België hebben we het onlangs weer gezien. In een, in een dag was ineens anderhalf jaar... Uh, coalitievorming was mogelijk doordat die rente ineens steeg. Dat was net even Allemaal de druk die ze de markt. nodig Allemaal niet, maar de dat druk, helpt wel. Ja. En ik, en ja, die druk van de, de tucht van de markt werkt beter... dan de tucht van politici of pakten. Want, want daar vinden ze altijd weer manieren om er onderuit te komen. Ho. Dus laat die markt zijn werk doen... En dan heb ik er vertrouwen in dat dat op mijn goed komt. Jullie worden steeds enthousiaster, Hoe Jij ja, zei ook ik word al, steeds ik ook enthousiaster. enthousiaster. Ik, ja, nou, Je ziet ook dat Italië en, en ook Frankrijk bezig zijn... om in hun, in hun wetgeving op te nemen dat ze geen begrotingstekort meer mogen mm -hmm. hebben. Nederland is nog, is nog niet zo ver. Maar uh, je ziet dus die beweging naar grotere begrotingsdiscipline... zie je echt onder druk van de markten. Maar ook onder druk natuurlijk van de dreiging dat het hele stelsel uit elkaar zou kunnen klappen. Zie je, zie je, men wel die, zie je, zie je dat landen die stappen nemen. En... Mm -hmm. Ja, dat, dat opent dus de weg naar een oplossing, zo zou je het kunnen zeggen. Wat er nu gebeurd is, hè, waar vanochtend de kranten vol van stonden... en waar de beurs ook leuk op reageerde, is inderdaad, de politiek doet niks. Laten wij als monetaire instellingen dan maar wat doen, hebben, nou. heeft een aantal centrale banken gedacht. Die hebben wat smeerolie uh, uh, aangeboden, zodat de banken onderling weer uh, dat het, verkeer, het geldverkeer gaat rollen. Um, dan werd er ook meteen weer gezegd, ja, maar dat is voor de dat is, Het is een, een, een pijnstillertje en het is geen medicijn. Maar moet je juist inderdaad niet met allemaal van dit soort pijnstillertjes... uiteindelijk tot een soort genezing komen? Nou, of, is dit, of is het gevaarlijk wat ze doen? Ik denk dat het goed is dat ze doen. Maar wat ze vooral laten zien is dat die centrale bankiers ook niet achterlijk zijn. En dat ze heel goed in de gaten hebben wat er gebeurt. En hoe gevaarlijk de situatie is geworden. En dat ze... op beslissende strategische momenten weten hoe ze moeten ingrijpen. Kijk, dat hebben ze ook in het verleden vaak gedaan... Hè, om speculatieve bewegingen en zo uh, af te straffen. En dan doen ze dat net op het moment dat iedereen op het verkeerde been staat... en zegt, en nu gaat het helemaal mis en niemand doet wat, bang. Dan, dan komen ze in de wat. markt, ja. dan doen ze wat. Ja. Nou, ik ik ben redelijk? het ermee eens. Het is wel, dit was een heel specifieke ingreep. Het ging om, vooral om dollars. Hè. Ja, het, het probleem was De dat, dollar goedkoper maken? Is dat nou, nee, dat niet zozeer. Het ging erom dat Europese waard. banken... eigenlijk niet aan voldoende dollars meer konden komen. Er is een enorm verkeer onderling tussen banken in de wereld. En uh, Amerikaanse banken vertrouwden die Europese banken... niet helemaal meer vanwege alles wat er speelt. En ze konden niet aan voldoende dollars komen... gewoon om hun normale activiteiten te financieren. En daarvan hebben ze gezegd oké, okay, daar gaan we wat aan doen. Um, dat, dat helpt... Op, dat is eigenlijk een liquiditeitsprobleem, zoals dat heet. We kunnen even niet aan voldoende de dollars ja. komen, nou, dat kan ja. nu weer. Dus dat, dat de smeerolie, dan loopt het systeem weer wat beter. Het verandert natuurlijk verder helemaal niets... aan de fundamentele onderliggende problemen... van de crisis in de, in de eurozone. Nee, dus, maar daar was het ook niet voor bedoeld. Maar het was om een ander probleem op te lossen. De reden dat de markten zo positief reageerden... want in feite is dit niet een heel cruciaal... of tenminste, ja, het helpt wel, maar het is niet de, de onderliggende oorzaak... van veel van de problemen. De reden dat de markten zo positief reageerden... is dat men zag dat hey, als het moet kunnen kennelijk die autoriteiten gezamenlijk en eensgezind optreden. Dat is een positief teken. Misschien dat ze als eindelijk zover zijn dat ze dat met andere problemen... Dus nu ook al, kunnen doen. Ik begrijp het. Ja. Het heeft dus toch allemaal ook weer met gevoel en vertrouwen te maken. Ja, dat, vertrouwen dat, dat, dat de markt ziet van... als de politieke autoriteiten dan niet kunnen... de monetaire autoriteiten doen het blijkbaar wel. Er gebeurt wat. Ja. Wat maakt dan nog niet eens zoveel uit, maar er is beweging. Is dat nou ja, het roel? Ja, je en dat ze, dat, je, dat ze laten zien dat ze er bovenop zitten. Dat ze natuurlijk niet... Dat ze, wat ik eigenlijk net zei, dat ze niet ja. achterlijk zijn... maar ja. dat ze gewoon heel scherp in de gaten hebben die markten... Tussen de banken drogen op. De Europese banken kunnen niet meer aan dollars komen. Dus we moeten nu wat doen. En dan doen ze het precies op een moment terwijl iedereen aan het roepen is: help. Uh, ja. Er gaat een ongeluk gebeuren. En ja, dan laten ze toch zien van de, de grote centrale banken van de wereld, allemaal hebben ze meegedaan. Uh, dat ze, dat ze op hun taak berekend zijn. Nou, nog eventjes uh, uh, de crisis. Hè? Alle plannen die er zijn, die top. Oké, okay, jullie zijn er eigenlijk helemaal allebei niet zo heel erg negatief over... dat daar ook nog wel eens plannen uit zouden kunnen komen. Inmiddels uh, komt ook steeds meer in zicht dat het IMF hulp moet gaan bieden aan Europa. En dan vraag je nou. je toch af, is het niet te gek voor woorden? Echt een van de allerrijkste gebieden ter wereld, Europa. Dan, dan ga je aan het IMF, zou dan hulp moeten schieten. En dan zouden landen als India, neem me niet kwalijk... die zouden ineens ons hier in Europa, waar we bulken van de spaar en weet ik veel, zouden ons te hulp moeten komen. Is dit niet, niet voorkomende wereld op zijn kop? Nou, nee, eigenlijk niet. Het is op zichzelf goed dat je de IMF inschakelt. Want dat is een, een, een organisatie die, die 40, 50 jaar ervaring heeft... met het disciplineren van landen die uit de bocht zijn gevlogen. Om wat voor reden dan ook. Uh, dus... Dat is op zichzelf prima. Ja, het is natuurlijk wel heel pijnlijk dat de Europese landen niet in staat zijn om nationaal het geld bij elkaar te krijgen wat voor dat noodfonds nodig zou zijn. Ze bedoeld... hebben een bedrag bij elkaar gekregen, maar het zou drie, misschien twee of drie keer zoveel moeten zijn. Dat lukt ze niet. Ze zijn toch bang voor kiezers. In Duitsland heb je het hoge uh, rechtshof dat heeft gezegd van iedere euro uit dat noodfonds moet eerst via het Duits parlement. Nou ja, dat is allemaal zo moeizaam. Dat men nu heeft bedacht, eigenlijk weet je wat, als Duitsland en Nederland nou wat extra geld aan het IMF geven, dan kan samen met het geld van India, China en weet ik het nog. Maar ja, ook Amerika, Amerika Arabië, Amerika mm -hmm. kunnen dan een groter bedrag in die markt gooien om, uh, om die obligatiemarkten van de Zuid-Europese landen te stabiliseren. Ja, het is een beetje een omweg, maar uh, ja, het is niet beter, een beetje beschamend. Ja, beter ja. natuurlijk aan de boel echt te laten Een klap, beetje geluk hè, maar... bij een ongeluk, misschien. Uh, Wat dan? Denk ik dan. Nou, het is natuurlijk een beetje een, een, een, een ja, zwakte bot inderdaad ja. dat je toch daar naar, naar een uitstaande ja. moet stappen. Mm -hmm. Anderzijds um, ik denk dat de IMF beter geëquipeerd is om dit in goede banen te geleiden, begeleiden dan de Europese antwoord? leiders tot nu toe geweest. Je ja. zag het ook bij Griekenland. Daar was ook enorm gesteggel. En toen die trojka eens is gesteld met de IMF erbij kwam, toen ging het toch iets beter. IMF heeft hier gewoon heel veel ervaring mee. Heeft contacten over de hele wereld. China en andere landen al over. Kijk, China heeft natuurlijk enorme overschotten. Mede ja, die... ook dankzij het feit ja. dat ze veel naar ons exporteren. Ja, die kunnen zin heel de... Europa opkopen. Daarom. Dus ja. Is het ook ja. niet zo raar dat als daar enorme spaar zijn we te hier tekort dat dat dat een beetje heen en weer geschoven weer terugkomt als je het, je het, het daarover hebt. Het is straat. eigenlijk de de herschikking van de overschotlanden ja. naar de tekortlanden toe hè? en wat hebben we? anderhalf jaar in Europa geprobeerd. Dat schiet niet echt op. En nu haal je dus de grote overschotlanden China en zo. Die haal je erbij. En ja, met, met het geld wat zij achter de hand hebben dan kun je, wat ik zei, kun je eigenlijk heel Zuid-Europa opkopen. Nog eens een gek ideetje. Werd vanochtend ook in de Volkskrant uh, gelanceerd. De politici komen er dus niet uit. IMF is natuurlijk meestalig een instelling uh, die je zeker altijd erbij moet houden om te komen helpen. Maar nou even gewoon de gemiddelde burger. Wat nu werd in Volkskrant geschreven? Als je kijkt naar hoe ongelooflijk veel spaargeld de Italianen hebben. Werkelijk dat is de dat is gigantisch. Ook de Belgen bijvoorbeeld. Als nou de individuele burger gewoon gevraagd wordt... Joh, koop obligaties van je eigen land in grote getalen. Je hebt geld zat daarvoor. Dat is voor dat land wat goedkoper. Want die hoeven niet uh, een krankzinnige rente te betalen. Want de burger vraagt voor, uh, uh, van het eigen land minder dan de markt. Is het een optie? Nou, Hendrik, uh, ik, zie ik denk beetje... dat het een beetje een losse vlodder is. Um, hoe ga je dat doen? Je, je, moet, je, of, je het. moet het of verplicht maken, of je gaat het vrijwillig doen. Mm -hmm. Verplichten zie ik, dat kan niet, vind ik. Je kunt niet mensen verplichten geld te stoppen in iets... waarvan het ook nog maar de vraag is of dat een goede belegging is. Als je het vrijwillig doet, vraag ik me af, gaan burgers dat doen? Mm -hmm. Waarom zouden zij hun geld stoppen in iets wat de anderen de dus kennelijk niet willen... Uit liefde voor het land? Nou ja, goed, je zou het ze kunnen vragen. Het geen, kan geen kwaad, denk ik, om het ze te vragen. Ik denk niet dat ze het massaal zullen doen... als ze zien om hen heen dat allerlei andere instanties daar niet toe bereid zijn. Hetzelfde probleem als eerder met de Chinezen... die ook niet het noodfonds wouden geld in stoppen, dat ik denk niet dat ze dat, nee, ja, je denkt mensen het zijn uiteindelijk niet ook niet zo doen, maar zou het bijvoorbeeld niet... met de hoeveelheid geld die er is, uh, hoe zou het probleem dan opgelost zijn? Nou, als... nou, ja. het interessante van Italië en ook van België ja. is dat de bevolking veel ja. spaargeld heeft ja. en de overheid zo arm als een kerkrat is, want met gigantische tekorten heeft te maken. Het doet mij een beetje denken aan oorlogsobligaties voeren, van kopen war bonds in, mm -hmm. in Engeland en in de Verenigde Staten om de oorlogsinspanning van je land ja, te, precies, uh, te, financieren. te financieren. En dat is dit eigenlijk ook een beetje van, hè, koop onze nationale obligaties met je spaargeld, dan krijg je iets meer rente dan uh, op de spaarrekening. En dan help je het land vooruit en help je door de crisis heen. Ja, ik, ik ben met Hendrik eens dat je zult het voor, op vrijwillige basis denk ik, moeten doen. En dan, het is in België wel ja, gebeurd ook. Hè? En het is nog een succes nou, ook in België. Ja, ja. Ja. Nou, het, het, idee, het, het idee is, is alternatief iets. voor hogere belastingen. Ja. Ja. Want dat, dat is een andere ja. manier om het te ja. doen. En dan ja. het, het idee is iedereen. niet zo vreemd. Inderdaad, dat je, natuurlijk, je hebt op één, één deel van de economie gewoon veel spaargeld, de ander komt tekort. Dat je dat, maar alleen ik denk niet dat het werkt in de praktijk. Nee, dat is omdat je het niet kan verplichten. de Belgen zijn er volgens mij behoorlijk aan het in stappen. Ja. Maar dat doe ik denken aan in, in 2000... Couponnekes. Couponnekes, ja. Bonds <laughs> het is in ja. België. Ja. Maar in 2008 was er een oproep in België om allemaal aandelen Fortis te kopen, omdat uh, die bank toen in moeilijkheden verkeerde. Ja. En dat hebben de Belgen op grote schaal gedaan. Hun spaargeld erin gestopt en toen een paar maanden later ging Fortis ondersteboven. Toen hadden ze geen cent meer over. Ja, nee. Dus er zit een klein risico aan. Dat wel, maar ze zijn blijkbaar zo trouw in België Ach, dat ja. ze nu gewoon toch hebben. Lieve toch wel liever mensen. Vlaanderen, Laten Vlaanderen. we ten slotte nog even vooruitkijken naar uh, de commissie de wit. Daar kijken we niet vooruit. Uh, die die is al bezig nu. Dat is de commissie die onderzoekt... of de politiek of de overheid goed gehandeld heeft. Juiste maatregelen heeft getroffen... op het toppunt, hoogtepunt van de crisis. Uh, in 2008, 2009... het nationaliseren van banken en dergelijke. Spannende tijden nu. Morgen, uh, volgende week krijgen we de uh, bos- en balkenende en dergelijke. Maar morgen zit onder andere... Noud Welling, als president van de Nederlandse Bank... voor de commissie. Roel Janssen, jij hebt een boek over hem, met hem over hem geschreven. Ja. Kent hem goed. Hij is nog steeds een beetje de gebeten hond. Hè? Zal hij daar nou morgen weer verschijnen als de man uh, uh, die ze aan zullen spreken. Eigenlijk op alles wat een beetje fout is gegaan. Nou, dat, dat had het ze nu dan bij de verhoren wel... Uh, leek het erop dat dat, zou, dat dat staat te gebeuren. Dat er werd vaak gestuurd in de richting van... ja, heeft de Nederlandse bank dan niet gefaald in zijn toezicht... en hadden ze niet dingen eerder moeten weten... en hadden ze niet eerder moeten ingrijpen, et cetera. Dus daar zal hij zeker mee geconfronteerd worden, maar, denk ik. Ja. En, en, en maar, wat vind jij als je nu bijvoorbeeld hoort... Hoe? Voorzichtig De Nederlandse bank is geweest met de, uh, uh, het adviseren van. Uh, doe maar een noodwetje, een geheimwetje als het misloopt. op de ING bijvoorbeeld ja, te nationaliseren. Dat was, was nationaliseren. Echt het, het nieuws van de week, hè? Ja, dat was heel wonderlijk. Ja, nou ja, Daar een, heeft de he Nederlandse bank wel van gezegd: oei, oei, oei, oei jongens, pas nou ja, op, voorzichtig. Kijk, het, het punt was: ING stond er heel slecht voor begin 2009. Nog slechter misschien wel dan, dan men wist in de buitenwereld. Uh, maar ING heeft een. Portefeuille, een kredietportefeuille, want is het 1300, 1400 of 1500 miljard... zeg maar. twee, drie keer het Nederlandse eh, omvang van de, e de Nederlandse economie. Dus als de staat dat zou hebben overgenomen... dan ben je dus ineens eh, bijna als staat verantwoordelijk... voor die gigantische portefeuille... waarvan je niet zeker weet of die wel zal opleveren... Wat die, waarvoor die in de boeken staat. En ja, dat ze bij de Nederlandse bank dachten... oei, oei, oei, als dat gebeurt... dan is dat een gigantische schok in de financiële wereld... Het is een horror-scenario, heeft Henk Brouwen ja, uh, vanochtend, dacht ik, een directeur gezegd. Van de -S -S -Bank, directeur van de Nederlandse -Bank, ja. Bank. De toezichtdirecteur. En dat was het natuurlijk ook. En dat men daar dacht: van, hm, nou ja, kijk. Als er helemaal niks anders meer mogelijk is, is dit misschien de laatste oplossing, de laatste redmiddel. Maar uh, probeer het zoveel mogelijk af te halen. Hendrik, dat fe het feit dat Wellinke uh, um, boos aangekeken wordt, want het toezicht is niet voldoende geweest. Is, dat kan zo zijn, daar wil ik graag je mening even hmm. over hebben. Maar het gaat eigenlijk om, is er juist gehandeld, zijn de maatregelen die op het hoogtepunt van de crisis genomen zijn, zijn die juist geweest? Dat was al ver voorbij het toezicht, zou ik maar zeggen. Het <laughs> moest op dat moment Moesten de maatregelen genomen worden? Wat had, heeft de Nederlandse Bank daar dan eigenlijk nog mee te maken? Maar welke maatregelen? Nou, bijvoorbeeld uh, uh, uh, het nationaliseren wel of oh. niet van banken, het steun geven aan banken, uh, ABN, ja. AMRO. Ja. Ja. Uh, weet je, dus wat, wat voor rol speelt daar dan de Nederlandse Bank bij? Dat kan de minister van Financiën toch gewoon zelf doen? Nou. Kruis, ja, dat klopt, maar dat doet nodig? hij natuurlijk wel in overleg en, uh, met de toezichthouders ongetwijfeld. Uh, maar uiteindelijk beslist denk ik, het ministerie van Financiën over nationaliseren. Ja. Het feit dat ze die wet hebben denk, gemaakt in het geheim, denk ik, is. Verstandig. Dus kiezen zou, uit twee kwaden. Wat zou Werling dan bijvoorbeeld nu echt zo te verwijten zijn aan die crisis? Nou ja, ik kijk, ik, um, hoe, het is heel moeilijk denk ik om daarover te oordelen als buitenstaander... omdat vanwege de geheimhoudingsplicht er is toch heel veel dat je niet weet. Dus het is heel moeilijk om, om naar het inzicht te krijgen. Ik ben benieuwd wat hij morgen allemaal gaat vertellen, maar wat er allemaal gebeurd is. Ik denk als je iets verder teruggaat, het feit wat hij krijgt is dat hij... Dat de Nederlandse banken in het algemeen dat ze de, de, de crisis niet hebben zien aankomen. Dat vind ik een lastige. Dat kan je heel moeilijk mensen verwijten. Heel weinig mensen hebben die zien aankomen. Ja. Ja. Ik vind echter wel dat als toezichthouder. die verantwoordelijk is voor de stabiliteit. en dat is een doel van de financiële sector. je altijd op het ergste voorbereid moet zijn. En ze mm -hmm. hebben die banken veel te veel ruimte gegeven. in nou, de afgelopen 10, 20 in voorafgaande jaren. jaar. voorafgaande jaren. Ik vind dat verwijt, dat denk ik dat dat. Een terecht verwijt. Jij is, jou, daarna... jij, ja, jij bent belegd. Hè? Jij hebt te maken mm -hmm. met de AFM. dat is een andere autoriteit en toezichthouder. En jij hebt eens dus gezegd: de, kijk, dat werkt zoals het is. Want bijna iedereen heeft, heeft de pest aan. Ze zijn ja. een beetje bang voor ze. Dat ja. was met de Nederlandse banken, meneer Welling, toch niet zo. Dan nee, krijg dat... je toch meer een oude jongens-krentenbrood-idee. Precies. Nou, dat is een Terwijl van de dingen waar moet. Wouter Bos bijvoorbeeld, die had het over. Het heet dan het Stockholm-syndroom: hè? Gijzelaar, dat speelt bij gijzelaars. Uh, de, dat de gegijzelden een symp sympathie krijgen voor de mensen die ze gijzelen. En dat speelt ook een beetje bij. De, de, de verwevenheid tussen de bankiers en de toezichthouders is enorm. En je zag dat men, ja, men ziet elkaar continu. Mensen komen elkaar op de vloer, uh, kom elkaar hele tijd tegen. Uh, ze waren een stuk minder streng dan ze hadden moeten zijn. En ze hadden minder afstand dan ze hadden moeten houden. En, en en vol, als ik nog één ding wil zeggen, ik, kan nou nou nou, nou, ik denk dat bijvoorbeeld bij de, bij de overname van ABN AMRO... de Nederlandse bank en Welling in het bijzonder... een, een, een goede rol heeft gespeeld. Dat het was uiteindelijk het kabinet dat daar gewoon niet wilde luisteren... naar zijn waarschuwingen. Die alle, het, twee keer mocht hij niet bij Balkenende komen. Het kabinet heeft gewoon die verkoop doorgezet. En uiteindelijk hebben ze met z'n tweeën... Bos en Balkenende hebben hun handtekening gezet... om die verklaring van geen bezwaar. Maar dat wordt dan nu ook een beetje in de, in de schoenen van, van de Nederlandse bank geschoven, maar dat is echt onterecht. Het was het kabinet dat daar de, de, die verkoop en opsplitsing heeft doorgezet. We gaan het morgen horen, wat Nouk Welling te vertellen heeft... aan de commissie de wit. Roel Jansen, Hendrik Meesman, heel hartelijk bedankt. Dit was klinkende de Munt. En bovendien ook uh, Villa WPRO voor vandaag. Wij zijn er maandag weer vanaf half vier. Zometeen na het nieuws van half vijf. Het Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Goedemiddag. Hi. Mooie gasten. Joep van het Hek, Oeri Roosentaal, Henk Krol... Maar ook skispringster Wendy Fuik... die voortaan springt tussen de mannen van de schans. Dat gaat ze zo meteen uitleggen. Na het nieuws van half vijf. En daarvoor zit hier Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de opstand in Syrië, die nu negen maanden aan de gang is... zijn veel meer dan 4000 mensen gedood. Dat zegt de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN. Bij het bekendmaken van de nieuwe cijfers herhaalden ze... dat de regering van president Assad moet worden vervolgd... voor misdaden tegen de menselijkheid.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 Ze gaat op eigen verzoek de balken en de norm verdienen. Dat is zo'n 200.000 euro bruto per jaar. Van Roy besloot zelf haar salaris met enkele 10.000 euro's te verlagen. Naar eigen zeggen vanwege de maatschappelijke discussie... over topinkomens in de publieke sector. En dat zijn de hoofdpunten. ANRB Verkeersinformatie. Tot nu toe is het een normale avondspits. Een paar files vallen op, vooral door de lengte. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... de staat tussen Blarikum en Eembrugge, 8 kilometer... De A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar zorgen de langdurige werkzaamheden bij Hoogmaten voor extra fieden. Tussen Knoop het Burgerveen en Hoogmaten 6 kilometer. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen de afrit Den Dolder en Leus de Zuid 8 kilometer. Dan het treinverkeer. Tussen Bergen-op-Zoom en Kruiningen-Ierseke rijden geen treinen. Door een aanrijding de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Mag ik u eens vragen? Wat doet uw verzekeringsmaatschappij voor u?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 Goedemiddag. Europa is boos. De aanval op de Britse ambassade in Teheran... is behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten. Europese ministers van buitenlandse zaken zijn bijeen in Brussel. We spreken met minister Rosentaal over de volgende diplomatieke stap. De emancipatiestrijd voor en door homo's is voorbij. Dat verklaarde Henk Krol vanochtend. In politiek, juridisch, wetgevend opzicht... is bereikt wat bereikt moest worden. Hij ligt dat zo meteen toe. En we gaan horen of de homoseksuelen het daarmee eens zijn. De PMI. De index ging van 50 naar 49. We leggen uit wat dat betekent. Wees gerust. Omgerekend in gewone mensentaal. Het vertrouwen van Chinese producenten neemt af. We vragen een econoom van de Wereldbank in Singapore... wat dat betekent in het licht van onze crisis hier in Europa. En we, we spreken met professor Joep. De TU Delft heeft cabaretier Joep van Teck... namelijk met een tijdelijke leerstoel bedeeld. Eerder al legde Tilburg satiricus Wim de Bie vast als hoogleraar. Wim T. Schippers ging hem voor en nu dus zoiets in Delft. Het Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. De Europese Unie is zeer verontwaardigd... over de aanval op de Britse ambassade in Teheran eerder deze week. Het wordt gezien als een aanval tegen de gehele Europese Unie. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... heeft daar met zijn collega's over gesproken. En daarover praat hij ons nu bij. Vanuit Brussel. Goedemiddag, meneer Rosenthal. Goedemiddag. Wat zijn de consequenties? We hebben het gehad over die uh, bestorming van de uh, Britse ambassade. En daar is uh, door... Uh... Mijn collega Heek van het Verenigd Koninkrijk uit Londen... is uh, diepe erkentelijkheid uitgesproken naar landen als Frankrijk, Duitsland en ook Nederland... voor het feit dat ze zich zo solidair hebben getoond met de Britten... door de ambassadeur uh, uit uh, Tegeren terug te roepen voor consultatie. Uh, dat, dat is één. Dan wat betekent uh, dit alles? Uh, dat wij... Uh, de Iraanse autoriteiten er nogmaals met nadruk op wijzen dat dergelijke zaken volstrekt uit een boze zijn in normaal diplomatiek verkeer. Dat, dat is het ene verhaal. Het andere verhaal, echt het andere verhaal, gaat over de verontrusting die er in de internationale gemeenschap en ook in, in de Europese verband heerst over het uh, nucleaire programma van Iran. Dat is dus een vervolg op het rapport van het Internationaal Atoomenergieagentschap in Wenen dat verontrustende eh, eh, conclusies heeft eh, getrokken... over het eh, nucleaire programma van Iran. En op die punten hebben wij dus besloten... tot extra verrijkende sancties tegen Iran. Want het gaat, zo begrijp ik, om uh, 31 mensen... en meer dan 100 bedrijven in Iran die op die lijst terechtkomen. Wat zal dat praktisch teweeg brengen in Iran, denkt u? Nou kijk, uh, dat, dat zal met zich brengen dat het... Dat, het, uh, dat de autoriteiten in Iran het steeds moeilijker krijgen om um, um, uh, middelen naar binnen te halen. Uh, waarmee ze ook uh, plannen kunnen uitvoeren die wij niet willen. Namelijk het gebruik maken van, het, van nucleaire energie voor uh, militaire doeleinden. Uh, en, en daarbij komt dat wanneer we het over die, over die bedrijven hebben en over die mensen die we dan op een extra op een lijst hebben gezet. Dat daaromheen zit, en dat gaat nog dieper, uh, dat we sowieso sancties uh, treffen nu. ...verdere sancties eh, tegen de centrale bank van Iran... ...tegen eh, transportbedrijven en ook eh, tegen eh, de eh, oliebedrijven in Iran. En heb ik begrepen dat jullie ook hebben gekeken naar extra sancties... wat zou Europa nog meer kunnen doen? Want dit is natuurlijk een diplomatieke tussenstap. Nou, dit, dit is geen diplomatieke tussenstap. Uh, wij, een tussenstap naar een echt... mogelijk verdere sancties, bedoel ik? Nee, nou, deze sancties gaan al, zullen al heel diep rijken en diep, diep gaan. En die, die zijn dus ook bedoeld om niet de bevolking te treffen, maar de autoriteiten. En dan, om het maar zo te zeggen, de autoriteiten inderdaad in, in de kern van hun, van hun doen en laten te treffen. En, en, en daar houden wij verder op, ook vanuit Nederland. En vanuit Nederland is, is dan verder ons standpunt dat we op dit ogenblik niet moeten speculeren over opties die verder zouden gaan dan het treffen van sancties. U had het over oliebedrijven. En... Bedoelt u daar een uh, mogelijk olieembargo mee? Uh, wij bedoelen daarmee het, het, het treffen van uh, Iran ook in zijn, uh, in zijn uh, uh, export uh, van, van olie. Maar hoe dat precies uh, vorm en inhoud moet krijgen, dat is nog uh, onderwerp van nadere bespreking. Want daar komen een heleboel technische en ook juridische uh, uh, zaken om de hoek kijken. En bovendien ook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 Namelijk met de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad Duitsland. Dat er echt door hen nu eindelijk op tafel wordt gelegd uh, wat ze nou aan het doen zijn. Uh, dat hebben ze tot nog toe niet gedaan. Het rapport van het Internationaal Atomenergieagentschap is ook daarom zo verontrustend geweest. Omdat het agentschap heeft vastgesteld dat de Iran geen openheid van zaken heeft gegeven in al die jaren... en ook niet uh, betrouwbaar is waar het betreft de informatie die ze hebben gegeven. Ze moeten dus simpelweg um, uh, alle kaart, alle, alles op tafel leggen. En dan kan het agentschap ook vaststellen of de uh, mededeling vanuit Iran... dat ze alleen maar met civiele um, uh, doeleinden... Met dat kernenergieprogramma bezig zijn, of uh, die Iraanse zienswijze terecht is. De aanwijzingen zijn anderszins. Die wijzen erop, namelijk dat uh, Iran bezig is met, het, uh, met allerlei uh, zaken die toch wel heel sterk gericht zijn op het militaire gebruik van kernenergie. We weten uit inspecties bij andere landen onder meer... dat dit soort controles en toezeggingen en dingen op tafel leggen... dat het meestal wel wat voeten in de aarde heeft. Dat dat langer gaat duren dan zeg maar, uh, de maatregelen die je onmiddellijk wilt zien van Iran. Uh, u hebt gisteravond bekendgemaakt dat de Nederlandse ambassadeur... tijdelijk is teruggeroepen voor overleg. Uh, daar blijft het bij of is de mogelijkheid... dat de Nederlandse ambassade wordt gesloten wel degelijk aanwezig? Wij, wij hebben besloten om de ambassadeur voor, over, voor consultaties terug te roepen. En dat is wat we nu hebben gedaan. En ik ga niet, ook daar ga ik niet speculeren over wat er eventueel ook nog zou, zou kunnen gebeuren. Wij, op dit, wij houden op, op het terugroepen van de ambassadeur voor consultaties. En dat is op zichzelf ook een uh, zware maatregel. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken vanuit Brussel. Hartelijk dank voor deze toelichting. Goedemiddag. Dan gaan we naar de... Politieke homo-emancipatie, want die is voltooid. Dat zegt het boegbeeld van die emancipatie. Hoofdredacteur van de Gaykrant, Henk Krol. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Carasson. Hoe gaat dat? U werd wakker en dacht het is wel goed zo eigenlijk? Nee, want het is nooit helemaal goed en je wil altijd meer. Maar ik realiseerde me omdat ik de afgelopen tijd vaak interviews heb gedaan met buitenlandse media... die allemaal vol jaloezie kijken naar alles wat er in Nederland bereikt is. En dan is het ook wel eens goed om je te realiseren dat wij juridisch en politiek... bijna alles in huis gehaald hebben, binnengehaald hebben, wat maar mogelijk was. En dat we er nu voor moeten gaan zorgen dat die bereikte emancipatie ook in de maatschappij wordt opgenomen dat het doordringt in de haarvaten van de samenleving. Daar moeten we nu de aandacht op richten en veel minder op politiek Den Haag. Want u zegt bijna alles is gerealiseerd, nog niet alles. Nou, het is niet zo gek veel wat er nog binnengehaald moet worden. Kijk, die weigerambtenaren zijn in feite politiek binnengehaald. Dus dat komt wel in orde. Het meeouderschap voor lesbiennes is binnengehaald. Dat komt wel in orde. Waar nog probleempjes zitten is bij de transgenders. Maar dat zou ik niet een specifiek homoprobleem willen noemen. Daar moet nog voor gestreden worden. En als je dan kijkt naar uh, kwesties als uh, geweld. Mensen die de wijk worden uitgepest. Daarvan zou ik zeggen, waarom gaan we niet schouder aan schouder staan met alle mensen die gepest worden. Ouderen, mensen met een andere huidskleur. Mensen met een andere geloofsovertuiging, die worden soms ook gepest. En ik denk dat het goed is dat autoriteiten, en dat zijn bijna altijd gemeentelijke autoriteiten, ervan doordrongen raken, dat we iets aan dat gepest moeten doen. Los van het feit of het homo gepest is of ander gepest. Waarom vond u het nodig om, om zo'n signaal te geven? Want je kan ook zeggen, we verleggen gewoon langzaam die aandacht en we poneren niet zo'n stelling. Nou, ik heb die stelling niet zozeer willen poneren. Dat is natuurlijk iets wat een journalist doet die het leuk vindt wanneer hij een interview met je doet en er zit zo'n uitspraak in. Daar is overigens niks mis mee, want die uitspraak heb ik ook precies zo gedaan. Uh, wat wel belangrijk is, dat je hiermee de discussie kunt openbreken. En dat gebeurt, want ik ben vandaag echt helemaal suf getwitterd en getweet. En wat heb je allemaal nog meer voor reacties die je tegenwoordig binnenkrijgt. En allemaal zorgt het ervoor dat die discussie losbarst. Er is maar een kleine groep mensen die zich wil inzetten voor de homo-emancipatie. Laat die groep zich nu bezighouden met de dingen die op dit moment het meest belangrijk zijn... En dat zijn inderdaad de zaken die in de maatschappij bevochten moeten worden en niet in Den Haag. En u uh, noemt nu Twitter, um, Facebook heb je ook nog. Uh, PVDA-Kamerlid Frans Timmermans die schrijft op Facebook... Henk Krol geeft de blijk van een op zich prettige oudere mannenmeeldheid. Maar of dat terecht is, zo schrijft hij betwijfel ik. Zeker voor wie voorbij de waterlinie kijkt, ziet dat gelijke rechten voor veel homo's nog slechts een toekomstdroom is. Die oude mannenmeeldheid, herkent u dat? Nee, dat herken ik niet, want uh, hij mag van mij aannemen dat er hoeft ook maar iets te gebeuren. En ik sta weer boven op de barricade. Wat dat betreft heb ik nog helemaal geen gezapenheid over me. Maar wat hij zou moeten kunnen begrijpen is, is dat in Den Haag nu verschrikkelijk veel gebeurd is. Je hebt maar een bepaalde hoeveelheid energie onder de mensen die actief zijn in de homobeweging. Laat die mensen zich nu bezighouden met voorlichting. En voor zorgen dat er op scholen meer aandacht komt. En voor zorgen dat er in de wij aandacht is voor homoseksualiteit dat ouderen terecht kunnen in verzorgingstehuizen en bejaardenhuizen. Dat is op dit moment in mijn ogen net even belangrijker dan het doorgaan met dingen die eigenlijk al allemaal bereikt zijn. En passen het COC in de Gaykrant daar nog bij? Nou, die zullen zich moeten aanpassen. En wij als Geekrand zijn er al heel druk mee bezig om ons daaraan aan te passen. En ik heb ook het idee dat het COC zich ook wat dat betreft aan het aanpassen is. Wat dat betreft is het niet een signaal tegen het COC... maar eerder een signaal om samen met het COC te kijken... wat we in de toekomst moeten doen om er nog net een tandje bij te zetten. En, en Henk Krol, die blijft daarbij betrokken? Of gaat hij met pensioen? Nee, ik ga niet met pensioen. Ik blijf zeer betrokken bij dit alles. En als de politiek nog één ding wil doen om het eigenlijk heel mooi af te ronden en een soort van toefje op de taart te geven... dan zou discriminatie op grond van seksuele voorkeur moeten worden opgenomen... in artikel 1 van de grondwet. Dan zijn we er helemaal. Henkrol, ik dank u wel. Graag gedaan. Vrouwelijke springsters hebben het eindelijk voor elkaar. Vanaf komend weekend mogen ze meedoen met de heren. De details straks. Verkeersinformatie, Wijnand Svaan, bij de ANWB. Het was ons een heleboel regen beloofd, ook tijdens de avondspits. Maar dat komt dan toch weer niet helemaal uit. En daardoor verloopt ook de avondspits eigenlijk heel gewoon. Weinig bijzonderheden. Langs de file staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor de afrit Bunschoten 11 kilometer. Het dus een ongeluk gebeurt op de A9. de Gaasperdammerweg weg richting Amstelveen. Bij knoopend Hodendrecht 2 kilometer file. De Rijnstrook is dicht. En de file op de A50 is vrij lang. Van Arnhem naar Os. Voor knoopend Ewijk 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat voor het eerst de vlag van West-Papua werd gehezen. De Papua's hebben niet lang van dit gevoel van vrijheid kunnen genieten. Twee jaar later werd het land ingelijfd door Indonesië. Sindsdien wordt elk vrijheidsstreven de kop ingedrukt. Vandaar dat 1 december 1961 alleen maar in ballingschap kan worden herracht. Zoals vanmiddag in Den Haag. Dames en heren, goedemiddag. Wij gaan nu terug in de tijd. We gaan 50 jaar terug. De dag dat Nederland ons een vlag gaf en een volkslied. 1 december 1961. 50 jaar geleden. Nederland gaf ons hoop. 1961? Waar was u toen? Ik was in Nogenaan nog, maar onderweg naar Nederland met vakantie. Maar onderweg hoor je dat je niet meer terug kan. Gaan. U leeft al 50 jaar in ballingschap. Ja, precies. Met mijn kinderen zijn allemaal nog uh, jonge kinderen waren, Maar nu zijn ze allemaal volwassenen. Ja. En nu bent u hier? Ja, ik ben hier. Voor man. een toch wel een beetje treurig jubileum? Ja, nee, het is echt treurig. Ja? Want uh, niemand die kan ons helpen. Eerst wordt de Nederlandse vlag gehezen om de verbondenheid tussen Nederland... Nederlandse geschiedenis en die van Papua tot uitdrukking te brengen. En daarna klinkt het volkslied van Papua en wordt ook die vlag gehezen. Papua merdeka! Papua! Papua! Papua! Deze mevrouw heeft een vest aan, een verbreid vest in de kleuren van de vlag van Papua. De bovenkant is rood met een witte ster erop. De onderste helft is blauw met witte strepen. Wat zou er met u gebeuren als u deze trui aantrok in Jajapura, de hoofdstad van Papua? Dan werd ik gelijk afgemaakt, net als alle anderen van mijn volk... die nu elke dag wordt afgemaakt als ze de Papua-vlag dragen. Of voorop opkomen voor onafhankelijkheid van West-Papua. Hoe is dat mogelijk? En de westerse wereld die steunt Indonesië gewoon ongelooflijk. Ik snap dat niet. Waarom mag dat allemaal zomaar gebeuren? Elke dag moet ik mijn landgenoten en vrienden zien lijden. Wat heb jij er zelf mee te winnen als Papua ooit nog onafhankelijk wordt? Jouw leven heeft zich hier afgespeeld. Als Papua onafhankelijk wordt, is het sowieso al... Bijvoorbeeld, ik ben ook opgegroeid met de verdriet in het oma's ogen. Omdat die kent al die familieleden daar nog wel. Degenen die mishandeld worden, degene die uh, gemarteld worden of doodgeschoten worden. Of... We hebben het nu over de derde generatie strijders voor een onafhankelijk en vrij Papua. Ja. Ja, Hoeveel ja. generaties moeten er nog komen? Ja, dat is een goede vraag en, natuurlijk. Het liefst geen één meer. Indonesië en Papua moeten er samen uitkomen. Maar dat lukt ze niet zonder druk van de internationale gemeenschap. Dat lukt ze niet zonder druk ook vanuit Nederland. En daarom ben ik blij dat er in de Tweede Kamer ook een motie is aangenomen die dat van de regering eist. Die eist dat de mensenrechten aan de orde worden gesteld. Die is kamerbreed aangenomen en dat geeft wel aan dat in ieder geval het Nederlandse parlement achter u staat. Dank u wel. Maar Nederland is tot op de dag van vandaag altijd van plan. Voornemens en dit en dat. Wij worden aan het lijntje gehouden. De naag vanmiddag en later deze uitstending spreken we met Michel Maas over de situatie nu in dat gebied. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de slepende kwestie rond de Woekerpolissen. Dat vindt de Tweede Kamer. Deze beleggingsverzekeringen zijn duur en complex. En heb je er eenmaal één, een, dan kom je er lastig vanaf. Minister De Jager van Financiën is het met de Kamer eens dat er wat moet veranderen. Allereerst had dit natuurlijk nooit, te zijn we denk ik ook wel over eens hier allemaal, deze producten hadden nooit op die manier gemaakt mogen worden. En dat is toch, een, dat, dat smet kleeft nu aan de sector en dat, dat, dat is ook niet zomaar weg. Maar het vraagstuk van het verleden, de compensatie voor de, de, de hoge kosten... die in het verleden zijn betaald, is nog steeds niet opgelost. Er zijn weliswaar compensatieregelingen. Uh, maar daar zit zelf ook weer een boekennorm in eigenlijk. En dan de overstappenservice. Uh, mijn collega van de SP meldde het al. We hebben een, uh, een brief gekregen van Brand New Day. We heel, heel nadrukkelijk uh, toch een aantal belemmeringen... Aangekaart worden dat de overstapservice hè, om te switchen van het een naar de andere dat dat heel erg belemmerd wordt. Er worden wat trainagetactieken toegepast en ik denk dat we daar toch moeten voor zorgen als we een overstapservice hè, hebben dat het ook met alle gemak eh, mogelijk zou moeten zijn dat eh, consumenten van de een naar de andere gaan. Maar feit blijft natuurlijk de compensatie. Mensen zijn volgens de PVV misleid en op het verkeerde been gezet. Het storten van de compensatie in de polis. Ja, ook wij zien dat het niet overal breed wordt toegepast. Het woord is aan de minister van Financiën. Het is inderdaad zo, dat nu met deze afspraken die er zijn gemaakt... en op dat punt is dat ook een vooruitgang klanten nog steeds uh, naar de rechter kunnen. Dat houdt ook risico's inderdaad natuurlijk in. Nou, onderdeel van de Christopheklaas is dat de verzekeraar... geen belemmeringen voor overstap mag opwerpen. Dat vind ik echt ook essentieel. Daar is inderdaad een heel belangrijk onderdeel... dat je ook met de voeten kan stemmen... en naar een ander beter product, naar de huidige, door de huidige bril... Hè. hebben we nu betere producten. Geen belemmeringen voor de overstap. Ook niet in de vorm van uh, lange termijnen. Ergens uh, houdt zowel de betrokkenheid van uh, natuurlijk de overheid... Maar ook wat je nog kan doen. Houd ergens op. En ik denk dat er echt heel veel nu in dit dossier is gebeurd. En ik ben het overigens ook helemaal met de heer Plasterk eens. Dat als je natuurlijk nu kijkt. van ja, dit had nooit zo mogen gebeuren. Maar dat moeten we dus nu ook naar de toekomst toe. Ook allerlei waarborgen inbouwen. Uh, dat we ook voorkomen dat dit uh, nog een keer zo plaats heeft, deze affaire. Al dus minister de Jager van Financiën Hij wil dus dat er zo snel mogelijk een streep kan worden gezet. onder de woekerpolische kwestie. 8 voor 5, tijd voor het weer. Marco Verhoef, welkom. 1 december. En na die droogste november in de anderhalve heel, je kijkt naar buiten, het regent. Ook al zei Wijnand Zwaan trouwens, net van de ANWB, niet zoveel als gedacht. Maar hij kijkt naar de wegen, jij naar de radar. Vertelt. Ja, en als ik naar de neerslaghoeveelheden kijk, dan zie ik bijvoorbeeld in de kop van Noord-Holland gewoon 10 mm vandaag. Dus er is echt wel het een en het ander gevallen. Alleen inderdaad niet overal, want grote delen van midden-Nederland komen niet veel verder dan 1 mm. en in het zuiden misschien nog wel wat minder. Maar goed, overal wat neerslag. En het feit dat het nu net op 1 december begint, ja, dat geeft allemaal weer aan hoeveel we gehad. Haven, als ik tenminste dat record van november zou willen halen. En want had november één of twee dagen langer geduurd, dan had niemand over dat record gesproken. Want ja, dan komt er gewoon neerslag bij en dan hadden we dat gewoon niet gehaald. Dus het is eh, wat dat betreft een beetje toeval eh, dat november inderdaad zo droog was. 30 dagen. Ja. 2 december dan. Nee, 2 december. Is er dan weer regen in de verwachting? Ja, het is een hele wisselvallige periode. En voor morgenochtend beginnen we, uh, voor de mensen die vroeg weggaan. En ook in de ochtendspits misschien wel beginnen we met behoorlijk wat regen. Uh, voor Zuidwest-Nederland trekt die regen vrij snel weg. In Noordoost-Nederland duurt dat wat langer, want dat is de richting waar je die neerslag naartoe trekt. Maar zo aan het eind van de ochtend is het op veel plaatsen toch wel een stuk droger. Misschien ook wel wat opklaringen, even de zon erbij. Maar dan kan er toch weer een enkele bui vallen. Het blijft ook redelijk waaien. Het is zacht. Het is echt een beetje typisch van het Nederlandse herfstweer. Ja, kijk van de komend weekend. Voor veel mensen het Sinterklaas weekend. Volgens mij is Pard nog steeds zoek. Maar hoe staat het straks op de daken? Regen, regen, regen? Uh, ja, eigenlijk van alles wat. Het zijn perioden met regen. Het zijn steeds storingen die overtrekken. En als je zo eentje over je heen hebt, dan is het gewoon meteen kleddernat. En dat kan zowel zaterdag gebeuren, maar ook zondag. En uh, van tijd tot tijd staat er dan ook veel wind bij. Heb je nou net even mazzel dat hij tussen twee storingen in zit, dan is het met de wind wat rustiger. En dan is het ook eventjes droog. Uh, het blijft overigens dus gewoon wel zacht en uh, echt windstil wordt het sowieso niet. Marco? Ja, Marco, gaat het sneeuwen in, uh, in Noorwegen, in Lillehammer? Weet je dat toevallig? Oeh, nou, dat zou maar... Ja, daar ga ik wel vanuit ja, inderdaad. Zeker uh, zaterdag, want dan trekt er een storing inderdaad pal over, uh, over die kant. En dan uh, met een beetje oostenwind. En dan kunnen ze in Lillehammer wel het een en het ander voor de kiezer okay. krijgen. Is dus de wind westelijk, dan houden die Noorse bergen dat een beetje tegen. Maar dat uh, zit er niet in. Ik vraag het niet voor niks, namelijk. Want ski skispringsters, de vrouwen, mogen daar vanaf komend weekend meedoen... met de grote jongens. Tot nu toe sprongen de mannen en de vrouwen apart. Komend weekend verandert dat in Lillehammer daar begint het wereldbekercircuit. Met ook de Nederlandse deelnemster Wendy Fuik. Goedemiddag. Goedendag. Is dat zaterdag of zondag? Dat u gaat springen? Op 3 december. Op 3 december, dus dat ja. is zaterdag. Wellicht met sneeuw. Um, en tussen de jongens. Wat, uh, wat vindt u van dat besluit van de Internationale federatie? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Voor ons uh, verandert er sowieso wel een, uh, een hoop omdat het natuurlijk nu World Cup is geworden. Maar uh... Ja, nee, het is super leuk. Uh, met de jongens is het toch wat meer uh, onder de media aandacht. En uh, nou, we komen nu ook op Eurosport. Dus dat is allemaal uh, hartstikke leuk. Want was ja. dat het idee daarachter, dat er dan meer aandacht voor de springende vrouwen zou komen? Um, dat weet ik niet precies. Het was natuurlijk voor ons nog nooit op, de, op Eurosport zelf. En uh, nu is dat wel het geval. Dus er zal sowieso wat meer aandacht aan, aan uh, het dameskiespringen. Uitgaan. Maar nu met de heren wordt dat natuurlijk nog eens extra, omdat we dan ook om zijn beurt moeten gaan springen. We springen wel gewoon in onze eigen klasse natuurlijk. maar... Dus het is niet, ja, zo, is dat, ja, het is niet zo dat die competities ook worden uh, vermengd. Nee, nee, nee. Want, nee. want de mannen springen doorgaans iets verder, denk ik, of niet? Is dat een vooroordeel? Ja, ze hebben wel iets meer kracht, <laughs> dat kan je wel zeggen. En betekent dit nu een nieuw sponsorcontract binnenhalen, nu het ook op Eurosport komt? Ik hoop het. Maar ik ben er mee bezig en uh, ja, het is niet makkelijk om zomaar even als wintersporter uh, een contract ergens uh, af te sluiten. Dus, uh, maar ik hoop dat het uh, nu uh, met deze stap uh, in de goede richting gaat. En heb je al reacties gehoord van mannelijke collega's? Uh, nee, niet zozeer eigenlijk. Nee, want, want de wachttijden die zullen wel langer worden denk ik. Niet alleen voor het publiek een lange dag, maar, maar ook voor jullie. Ja, zeker. Wij uh, hebben normaal ongeveer zo'n ja, tot de 50 deelnemers, Dat zal nu ook het geval zijn. Maar nu moeten we om de beurt te springen. Dus wij springen de, de eerste wedstrijdronde en dan de heren. En dan wij weer de tweede ronde en dan de heren de tweede ronde. En dan is de wedstrijd pas echt voorbij. Dus het duurt, duurt eigenlijk voor ons ook gewoon dubbel zo lang. Ja, en met welk resultaat ben je tevreden dit weekend? Nou, ik ga het over een uh, top 20 uh, resultaat. Top 20. Goed. Wendy Fuik, veel succes daar in Lillehammer. Ik Bij de wereldbeker dus. Het skispringen, mannen en vrouwen, om en om. Een primeur. Na vijf uur leggen we contact met Londen om te kijken hoe daar de sancties zijn gevallen... waar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel over hebben gesproken. U hoorde daar minister Rosenthal over. En we spreken met professor Joep. Want hij gaat aan de slag als hoogleraar, Cultural Professor aan de TU in Delft. Na vijf uur. Tot zo.